Het voorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De politie heeft bij een zoekactie in de duinen bij Monster... geen spoor gevonden van Jair Soares... die in 1995 tijdens een uitstapje verdween. Hij was toen zeven. Er zijn alleen wat botten van huisdieren gevonden. Gisteravond kwamen na een uitzending van het tv-programma Opsporing... verzocht 26 nieuwe tips over de zaak binnen. Duitsland is geërgerd over camera's... die Nederland ophangt bij grensovergangen...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 In de Europa League heeft AZ zijn uitwedstrijd tegen Malmö gelijk gespeeld. Het bleef in Zweden 0-0. Door het gelijkspel is AZ nog niet zeker van de volgende ronde in het Europese toernooi. Metalist Tjarkov wel, want dat eindigde als groepswinnaar door met 4-1 te winnen van Austria-Wien. Tjarkov heeft 13 punten, gevolgd door AZ met 7, Austria-Wien met 5 en Malmö met 1 punt. Het weer. Vannacht eerst droog, tegen de ochtend gaat het regenen... en morgen is het grijs en regenachtig. Vooral in de ochtend veel wind, op de wadden soms stormachtig. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De snelweg Venlo-Eindhoven is al de hele avond dicht. Dan had er een vrachtwagen door de schoot, Dat gebeurde tussen Asten en de afrit Zomeren. Verkeer vanuit Venlo kan beter omrijden. Uh, dat kan via de U55 door bij Asten de snelweg te verlaten, maar het verkeer naar het westen kan beter omrijden via Nijmegen over de A73 en de A50. Het treinverkeer is ook ontregeld. Tussen Eindhoven en Best rijden geen treinen door een aanrijding. Daar is een half uur vertraging. Tussen Eindhoven en Helmond rijden ook geen treinen na een aanrijding. En daar is de vertraging meer dan een uur.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 de lijn met Robert Meder. Goedenavond, daar zijn we weer. Weer lukte het AZ niet om een Europese uitwedstrijd te winnen. Bij Malmö FF kwam de ploeg niet verder dan 0-0. Het is wedstrijd 15 op rij voor AZ. Uitwedstrijd in Europees verband die niet wordt gewonnen. Die serie blijft dus nog even gehandhaafd. En dat betekent dat AZ in de laatste wedstrijd tegen Metalist Garkov... nog vol aan de bak zal moeten om de volgende ronde te bereiken in de Europa League. En die volgende ronde kan PSV niet meer mislopen. De wedstrijd tegen Legia Warschau gaat niet echt meer ergens over... We volgen die wedstrijd natuurlijk wel straks de tweede helft. En Monique van der Vorst begon vandaag aan een nieuw sportief leven. Jarenlang was ze verlamd en was ze goed in handbiking. Fietsen met je handen, zo maar zeggen. Tegenwoordig heeft ze weer gevoel in haar benen... en traint ze als gewoon wielrenster mee met Marianne Vos. Ze moest meteen flink aan de bak vandaag. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Nog twee seconden. Eén, twee, ja. En, lekkere test... <laughs> Straks een reportage en we blikken vooruit op de Open Nederlandse zwemkampioenschappen die vrijdag beginnen. Vooral belangrijk voor Olympische kwalificatie. Sharon van Rauwendaal wil daar schitteren. Een half jaar geleden haalde ze brons op het WK en dat smaakt naar meer. Ja, ik was op dat moment heel goed en ja, ik was gewoon op mijn best tot nu toe. Dus ik hoop dat ik op de Olympische Spelen weer op mijn best ben. Tot 11 uur en zit langs de lijn. En die houtkant bij Legia Warschau tegen PSV. Nog rust? Het is nog rust. Het is uh, uh, uh, ook rustig. Zeker voor ongeveer 50 uh, fans van de 70 die meegereisd zijn naar uh, Warschau. Je weet, er zijn nogal veel zaken te doen over supporters, rellen en al dat soort uh, toestanden. En net vandaag hebben ze een enorm strenge alcoholcontrole gehouden vlak bij de ingangen. En nou blijken een paar van die 70 meegereisde fans vanmiddag een biertje te hebben gedronken. En die kwamen er echt niet in. Die staan uh, buiten te wachten. En die hebben dus ook niet gezien dat het 1-0 werd voor PSV door Manolev. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Manolev, de rechtsback die via Zevlakov de 35-jarige routinier, uh, het doelpunt maakte voor PSV. Het enige doelpunt in de wedstrijd tot nu toe. De spelers komen weer het veld op. En uh, het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. PSV speelt goed met uiteraard weer Strootman en uh, Wijnaldum in een hoofdrol. En Mertens ook uh, gewoon goed bezig. Drie uh, wissels ten opzichte van normaal, zeg maar. Uh, Engelaar speelt in plaats van Toyvonen. Lens in plaats van Matafs. En uh, Timothy de Rijks speelt in plaats van Bouwman. Nu komen de PSV'ers ook weer het veld op. We gaan nog drie kwartier kijken naar Legia Warschau tegen PSV. Tussenstand 1-0 voor PSV.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 Zo we wearing my bad new shoes. Paolo Nuttini en uh, New Shoes. Het is tien over tien. Er zijn toch al opmerkelijke dingen op dit ogenblik op de velden. Uh, als we in de Europa League kijken in groep A bijvoorbeeld... daar stond uh, Tottenham Hotspur met 2-0 achter. Een uh, twijfelachtige penalty gegeven door Bas Nijhuis uh, aan Tottenham Hotspur. Uh, leverde ook een rode kaart op uh, voor uh, Saloniki. Kort uh, voor Rust was was De penalty werd benut door Modric waardoor het 1-2 staat. Als Saloniki wint, als het dus stand houdt met tienen daarbij bij Tottenham Hotspur... dan liggen de Spurs er uh, volgens mij gewoon uit... als ik even snel uh, reken. En dan is het voorbij en over. Wie had dat gedacht van tevoren? In groep B is het ook uh, razendspannend. Standaard Luik staat met 1-0 voort en gaan over 96. En uh, Poltava tegen Kopenhagen staat 1-1. Luik heeft 8 punten, Hannover 8 punten en Kopenhagen heeft 4. Dus Luik doet uh, goede zaken als uh, dit weten stand te houden. Goed, um, we gaan even bij PSV kijken tegen Legia Warschau. Nou, laten we hopen dat ze winnen. Al is het alleen maar voor de centen en voor de Europese coëfficiënt, geloof ik, hè? Die ook ja, nog dus, ja, dat uh, telt allemaal mee. Het zou uh, gewoon goed zijn. En het is uh, natuurlijk al heel prettig dat je met... Uh, uh, PSV en Twente en Ajax. Uh, zeker teams hebben uh, die overwinteren. En daar moet AZ toch ook nog wel bij kunnen komen. Maar uh, het gaat goed met PSV. 1-0 voor. Doelpunt van Manolev in de eerste helft. Uh, een, uh, een goede aanval via de rechterkant uiteraard. En Manolev die richting het doel ging. Bal voor doel probeerde te trekken. Maar Zevlakov raakte de bal aan. En toen was keeper Kuciak kansloos. En het is niet zomaar een team hoor. Dat Legia Warschau staat tweede in de competitie van Polen. Is uh, uh, bekerwinnaar van Polen. En heeft thuis nog niet verloren in de Europa League. Zes wedstrijden gespeeld. Drie gelijk en uh, drie gewonnen. En dus uh, niet één keer verloren. En nu staan ze 1-0 achter tegen PSV. Vijf minuten bijna gespeeld in de tweede helft. Balbezit voor Timothy de Rijk, Die uh, inschuift. Speelt de bal naar Engelaar. Engelaar onopvallend spelend op het middenveld. Maar ook niet uh, slecht hoor. Speelt de bal dan naar de rechterkant, naar Kevin Stroopman. Dat is toch een genot om naar te kijken. Pas 21 jaar aanvoerder van dit PSV. En omdat Toivonen er niet bij is, die zit op de bank. En gewoon goed spelend. Ook nu weer het overzicht en een prachtige aanval naar Engelaar. Maar Engelaar kan de bal net niet naar buiten krijgen naar Jetro Willems. Dat is jammer, want die stond er redelijk goed voor. De aanval gaat wel verder via de rechterkant. Even kijken wat Mertens doet als hij de bal inpaast. Maar dan uh, wordt de bal weer uit het uh, strafschopgebied uh, gewerkt. En kan uh, PSV gewoon in balbezit blijven. 1-0 de voorsprong na vijf minuten in de tweede helft. Ja, ik vertelde u net al uh, dat er wat opmerkelijke wedstrijden uh, bezig zijn. Nou, over opmerkelijk gesproken wat te denken van Maribor... dat hij in groep H speelde tegen uh, Club Brugge. Tot aan, ik uh, de 74ste minuut, stond de Maribor met 3-0 voor. Rijn van van Clubbrugge, goedenavond. Goedenavond. En toen? Ja, toen uh, waren we een beetje aan het vechten voor uh, de aansluitingstreffer. Ook al was het moeilijk. Maar uh, nadat we hebben gescoord uh, kwam er echt in bij ons iets los. En uh, zo hebben we ons kunnen vechten tot aan de laatste minuut. En uh, met een 3-4... Drie punten mee kunnen nemen. Ja, Vier doelpunten in 20 minuten. En voor jou een uh, speciale rol. Iets wat je volgens mij al eens een keer eerder is overkomen. In, uh, waar, toen je net in België speelde. Je scoort eerst een eigen doel in de eerste helft. Dan denk je, oh no, dat is niet mijn avond. En dan, laatste minuut. Ja, laatste minuut probeer ik het nog recht te maken door mijn eigen doelpunt recht te zetten. En uh, ik krijg een uh, bal van uh, Joran Flemmings uh, terug. En ik uh, ga er vol voor en uh, hij zit erin. Ja. En toen weet je gek of niet? Ja, ik was uh, vrij agressief, omdat het uh, in het begin niet liep. En uh, door het vechluss die we hebben kunnen tonen, uh, was ook een opluchting. Ja, dat kan ik me echt uh, voorstellen. Ik heb, bij de 3-1 heb ik wat beelden gezien van Dam en uh, Christoph Dam, jullie nieuwe trainer. En die zat inderdaad op de bank een beetje met een idee van het kan gewoon. Terwijl eigenlijk verder niemand uh, eraan gedacht zou hebben om een 3-0 uh, achterstand, dat jullie dat nog goed zouden maken. Hadden jullie toen inderdaad, was dat het moment dat het geloof weer terugkwam? Uh, het geloof kwam toen wel terug, ja. Want er uh, waren we wel kansen gecreëerd. Maar uh, als je het dan niet afmaakt, dan wordt het moeilijk. Maar zelfs met de 74 e minuut uh, kan je fiets scoren. Ja. Is er veel veranderd sinds Daum is gekomen? Uh, nee, nog het steeds hetzelfde elfstand. We proberen nu gewoon. Uh... ...meer vanuit uh, achter de bal te spelen en uh, de kansen komen vanzelf, want we kunnen altijd scoren. Mm -hmm. ja. Maar uh, het is meer gegroepeerd en uh, het teamwerk uh, gaat veranderen. Ja. ja, heb je AZ nog gehoord? Nee, ik heb nog niet gehoord. Ik kom net uit de bus en ik uh, vertrek straks weer naar België. Ja, ook club 0-0 hebben ze gespeeld. Dus, dus ze moeten nog even aan de bak. Oké, okay, ik hoop dat ze doorgaan. Uh, ja. Ik ben gewoon een team dat ik volg liever nee. voor haar. Nou, heb je nog wel eens contact met Gertjan jan van Beek? Nee, ik heb nooit contact mee gehad. Nou, wil je even tien seconden contact met hem dan? Hij hangt aan de andere lijn. <laughs> ja, is goed. <laughs> uh, Gertje Verbeek, van Beek, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, Rijn Donk hangt aan de andere lijn. Oké. Okay. Even hij zeggen, dan kan hij kan door. Wat ja, he, he, he, he, hebben zij gespeeld? Nou, vertel maar, Ryan. Uh, meneer van Beek, ik heb uh, drie keer gewonnen. Oké, okay, gefeliciteerd. Dan hadden wij maar gewonnen. We waren erop geplaatst, dat staat er niet in. We hebben niet goed genoeg gespeeld. 0-0. Doel Oké, okay. okay, dankjewel. Ik hoop dat uh, u nog doorgaat naar de volgende ronde en uh, elkaar tegenkomen. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ja, dat zal leuk zijn. <laughs> Goedjes. Zeker. Dankjewel, uh, dankjewel, Ryan. Goeie reis terug. Oké, okay. nee, dankjewel. Ja, Gert-Jan van Beek. Goedenavond. Ja, nooit gewerkt ja. hè, met Ryan, of wel? ik heb mooi gewerkt met Reinom, nee, ja. die was al die was al weg, voor die die, die, Ja, hij was al weg. Uh, ja, ik, ik leg het even uit, want uh, je had het niet meegekregen, maar ze stonden uh, in de 74 ste minuut nog met 3-0 achter, Me Zo. mede door een eigen doelpunt van Donk, en die scoort ja. dan in de extra tijd scoort hij de winnende. Wat een verhaal. Zo, nou, dat is wel een heel mooi verhaal. Ja, ja mooie mooie, mooie Ja, bizar. Tweede keer in zijn carrière volgens mij dat hij zoiets meemaakt. Uh, even over uh, over AZ. Um, ja, de, de, de, de, wisten jullie tijdens de wedstrijd hoe de andere hoe de andere wedstrijd liep, dat jullie inderdaad met één doelpunt uh, gewoon door waren? Nee, maar ik had ook niet verwacht dat uh, uh, dat heb ik toen in de uitwedstrijd tegen Austria al gezegd, ik, uh, uh, ik ga ervan uit dat uh, Austria uit list, uh, niet, niet, niet wint. Oh. Nou ja, dan moet je het zelf afmaken. Dat hebben we vandaag niet gedaan. We hebben daar wel de, de mogelijkheden voor gehad. Maar we hebben gewoon niet goed genoeg gevoetbald om het echt af te maken vandaag. Ja, en is er dan een verklaring voor te vinden? Heb je daar al naar, naar gezocht? Nou, met name nou, de eerste helft hebben we gewoon onder ons uh, kunnen gespeeld. We hebben veel te weinig tempo gespeeld. Hè. We waren veel te bedachtzaam. Je moet wel geduldig zijn, hè, want zij, uh, ja, zij uh, speelden redelijk verdedigend, heel compact. En met snelle counters proberen ons te verrassen. Nou ja, de, uh, dat, dat, dat bedacht samen, dat brak ons wat op. Hè, want uh, we, dacht, we dachten veel te lang na en uh, waren niet, uh, we waren niet snel genoeg, waardoor het ook veel te laag was. Er was misschien te veel in de laatste lijn de ballen halen, waardoor we op binnenveld eigenlijk ook uh, niet extra maal uit konden spelen. Uh, dus dat was en tactisch en ook uh, in, in, in mentaal opzicht niet goed. En... Uh, VDL hebben, hebben dat beter gedaan, eh, zonder heel, heel groot te voetballen. Maar toen hebben we wel heel veel druk gemaakt op een gegeven moment. Zeker het de laatste 20 minuten hebben we er alles aan gedaan om, die, eh, om de doelen te forceren. Maar ja, daar hebben we ook wat de kansen en de mogelijkheden voor gehad. Eh, heel veel vrije trappen. Eh, maar afijn. uiteindelijk mocht het niet behaald, dan bleef het 0-0. Ja, blijf, blijf even hangen. Praten we zo. Het uh, kan nog even door. Even naar Andy Houtkamp. Wat uh, hoor ik? Is dat een rode kaart eigenlijk in mijn oorlog? Ja, dat klopt. En uh, eigenlijk een hele slimme actie van... Uh, Lens, want wat doet Strootman? Die geeft een paas richting Lens. Maar Lens staat buiten spel en die laat die bal eigenlijk een beetje lopen. Het is een heel zacht balletje door het hart van de verdediging. Strootman loopt door en krijgt de bal onder controle. Terwijl al die polen denken dat het buiten spel is. Kan Stroopman doorlopen, wordt gepakt door de keeper. Keeper rood, penalty voor PSV. En PSV staat dan met 1-0 voor. Uh, elfde minuut na rust, de trainer Scorza. Die overigens ooit uh, trainer is geweest van Marcello, De uh, speler van uh, PSV, toen hij nog uh, speelde bij Wieslaar Krakau. Uh, ja, nu moet er een nieuwe keeper gaan komen. En dat uh, kan uh, allemaal nogal lang gaan duren. Zal ik alles keeper... even met Gert-Jan van Beek doodladen? Ja, want die, uh, uh, die, uh, uh, die uh, moet zo vliegen. Uh, ja, nee, de, de, en, uh, gefeliciteerd toch hoor, Gert-Jan. Gert-Jan, je wordt gefeliciteerd. Uh... Met een 0-0. <laughs> we, met een 0-0. Ja, we <laughs> het hebben nog punt. Ben... ja, Het is toch een punt, ja, zegt Andy. Is, is, is, inderdaad, we hebben, die, we hebben nog steeds niet verloren in, in Europa. En dat is ook wat waard. Maar fijn, we hadden het wel gaan willen beslissen. Hè, wat nou is de laatste wedstrijd toch nog heel erg spannend. Hè, want uh, ik zei uh, al, is toch een goede ploeg. En die krijgen wij op bezoek. En, uh, en uh, Austria die, die krijgt thuis wel meer op bezoek. Hè, ja. Dus... Uh, Ga ik is al zachtst plaatsen, natuurlijk, hè? Dat scheelt misschien ook wel. Jawel, maar toch, die zullen de competitie al stil liggen. Maar aan en toe zien dat er al een mooi uitje en die willen toch even lekker voetballen. Dus er is ook geen spanning meer op. En bij ons wel. Dus daar hebben we zelf een uit bij Oostkerk de kans laten liggen. En we hebben hier thuis zelfs hier uit bij met de kant laten liggen. Dat is jammer. Ja, en thuis gaat het altijd beter. Ja, thuis voetballen wel uh, wat beter dan. dan, dan uh, dat, dat is zo. Dat, dat zag je ook in ja. die tweede wedstrijd tegen met 4-1. Ja. We gaan het niet over die reeks hebben, hè? Uit weer niet gewonnen en zo? Nee, maar ook weer niet verloren. En op zich is dat natuurlijk ook uh, een heel goed resultaat. Als je in de, in de beker thuis uit niet verliest en thuis met 4-1 wint, dan normaal gesproken bij je door. Dat zijn hij hebt nou die poolfase en, uh, en dan moet je dus over meerdere wedstrijden zien dat je genoeg ja. punten haalt. Ja. Over uitgesproken, leuke wedstrijd zondag. Voor de competitie tegen ja. Heerenveen. Ja, dat dus zondag gaat de competitie weer door, hè? Half vijf. Uit... Ja, dan speelden we om half vijf, ah. dus uh, het is nog een eind weg, maar fijn. Uh, ja, maar het is ook uit bij, op, maar... met name uit bij Heerenveen. Ja, dat is voor mij natuurlijk wel, uh, wel, wel, wel, wel, wel extra, extra leuk, hè, om uh, tegen je oude vereniging uh, te voetballen. En, uh, ah. Nou ja, ook, ook Heerenveen heeft al lang niet, niet verloren, hè. Die hebben we al een tijd lang ongeslagen, heel wij. Dus dat, is, uh, dat wordt, dus is het benieuwd wie daar, wie daar straks toch aan doorgaat? Ja. Nou goed, de spanning blijft erin. Uh, ook in de Europa League. 15 december is uh, voor jullie uh, D-Day. Uh, Daar ja. moet je naartoe werken. Oké, okay. ja. vooralsnog uh, succes in de competitie en eerst een goede terugreis. Dankjewel. Dankjewel. Goeiedes. gert van Beek, waar zat trainer van uh, AZ? En die houdt uh... Ja, die nou. keeper ja waar, Skaba... moest hij, waar moest hij vandaan komen? <laughs> ja, die moest... ja, maar die had er natuurlijk ook niet op gerekend hè, dat hij zo snel moest invallen. Uh, uh, überhaupt reken je daar niet op als reservekeeper. Maar Skaba staat in het doel. Dat is een echte Pool. De Slovaak Kuciak kreeg dus rood na een overtreding op Stroopman en Driesje Mertens. Die gaat een penalty nemen en kan de wedstrijd echt op slot gooien. Overigens zo dadelijk meer over Dries Mertens. Maar eerst kijken of hij die penalty erin schiet. Hij kijkt naar de scheidsrechter, hij krijgt daar een tekentje. Het fluitje en hij schiet hem erin. Keurig gedaan. PSV op 2-0. En wat wilde ik over Dries Mertens vertellen? Die kreeg zojuist een gele kaart. En het deed me een heel klein beetje denken aan Real Madrid vorig jaar tegen Ajax. Want Dries Mertens stond op scherp. Net als Kevin Strootman, de enige twee spelers. En nu is hij de volgende wedstrijd geschorst. En die wedstrijd is tegen Rapid Boekarest. En die gaat echt helemaal nergens meer om. Dus dat is een, een slimme zaak. Een goede zaak. Dries Merten scoort 2-0. En uh, krijgt rust. De volgende wedstrijd tegen Rapid Boekarest. Ik denk dat de wedstrijd helemaal in het slot zit. Stronger than the wind Jayhawks and she walks in so many ways. Voor Monique van der Voorst was het vandaag de eerste dag in haar nieuwe sportieve leven. Van der Voorst was ze jarenlang verlamd. U kent wellicht het verhaal, maar ze heeft nu een plekje in de wielerploeg van Marianne Vos. En vandaag trainen ze voor het eerst samen. Een bijdrage van Steven Dalenboudt. Zomaar een trainingsrondje van de nieuwe Rabobank vrouwenploeg door het Limburgse land, zou je zeggen. Maar dat is het zeker niet voor Monique van der Vorst. Haar verhaal is het afgelopen jaar al menigmaal verteld. Ja, het verhaal is nu wel bekend, denk ik. En uh, ja, als je dat zes keer per dag moet vertellen, komt dat een beetje je neus uit. Ik wil gewoon door met leven en lekker fietsen. Maar sorry Monique, toch nog maar even in het kort. Tot vorig jaar was Van der Vorst verlamd aan haar benen. Ze was steengoed in handbiking. Ze won twee zilveren medailles op de Paralympische Spelen van Peking in 2008. En in 2009 werd ze gehandicapte sporter van het jaar. Monique van der Vorst! toen gebeurde er iets bijzonders, kun je wel stellen. Na een verkeersongeluk kreeg Van der Vorst het gevoel in haar benen terug. Ik kon in, in juli 2010 drie stappen lopen. In november kon ik vijf minuten lopen. Uh, nu kan ik wel ja, goed lopen. Ik kan nog steeds niet echt rennen. Ja, fietsen kan ik de hele dag als je maar eten geeft. Ja. Ja. Dus ja, er zit nog heel veel stijging in. Uh, en ik, ik kan op heel veel terreinen nog winnen. Spierkracht, coördinatie, uh, gewoon het gevoel in mijn been is nog niet 100%. Oh. Uh, ja, dan heb je alle, alle tactische dingen nog die bij het wielrennen komen kijken. Koersinzicht, in uh, in het wielrijden. Uh, je zit veel dichter bij elkaar. Dus ja, er zit nog wel rek in. En dan even terug naar jullie. Want het is geen half werk wat Van der Vorst doet. Ze wil alles uit haar lichaam halen. Dat blijkt wel als ze een zogenaamde sprinttest op, doet. Nog acht seconden. Kom op, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop. Nog twee seconden. Eén, twee. Ja. En. Lekkere test. Heerlijk. Ah, dat heb ik gemist. Vervolgens kwam Rabobank met een vrouwenploeg rondom Marianne Vos. De Marianne Vos. En werd door ploegleider Jeroen Blijlevens besloten om Van der Vorst erbij te halen. Ook al is over haar niveau als wielrenster nog niet al te veel bekend. Ja, dat klopt. Ik krijg wel meer vragen natuurlijk. En ook uh, van rensers die uh, dit goed bedoelen. Alleen die het niveau niet hebben. Alleen ja, dit is toch wel een heel uh, bijzonder geval. En, uh, een apart geval en een bijzonder verhaal natuurlijk. Ja, dus jij raakte geïntegreerd op dat verhaal? Ja, absoluut. We hebben uh, goed met Monique over gesproken. Uh, we weten allebei niet welk niveau dat ze heeft, wat dat ze kan. Wat dat ze kan. Alleen ze heeft een doel om uh, over vijf jaar uh, in Brazilië de Olympische Spelen te halen. Dus natuurlijk een lange weg te gaan. en uh, Een mooie lange tijd natuurlijk om veel te verbeteren. Ja, wat, wat, wat is het eerste wat ze nou moet leren? Want ze zit soms dagenlang op een fiets, dat kan ze al. Ja, maar dan ben je nog geen uh, wielrenner. Dus ze moet ook leren in de tactiek, in de groep rijden, bochten nemen. Ja, er zijn zoveel dingen die ze nog moeten leren. Ik weet nu al dat zij, maar als zij, als zij willen, mij er gewoon keihard afrijden. En uh, ik heb echt nog een hele grote stap te maken, wil ik dat internationaal niveau halen. Maar ja, dit is, dit is gewoon top, want ik ga zoveel van hun leren. En dan zien we waar het strand uh, schip strandt. Ja, ga maar eens een tijdje naast me Jan de Vos op de fiets zitten. De beste wielrenster ter wereld, zij die alles wint, bijna alles. Ja, dan leer je wel wat. Maar het werkt ook andersom, zegt Fors. Nou ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi. We kunnen over het weer van elkaar heel veel leren. Uh, zij heeft uh, zoveel zelf um, ja, haar, haar wegen moeten banen eigenlijk. Uh, ja, vanuit het uh, handbike al. En, uh, en vervolgens ook ja, helemaal zelf op moeten starten. Vanuit niks naar wielrenster. En daar kun je natuurlijk ontzettend veel van leren. En uh, nou ja, daarbij is die, die doorzettingsvermogen, ja dat merk je gewoon dat dat uh, inspirerend kan werken binnen een ploeg. En aan de andere kant uh, heeft ze nog heel veel te leren en kunnen wij daarbij uh, helpen een beetje wegwijs te maken in het wielerwereldje. Ja. Heb je bewondering voor haar? Ja, ja, ontzettend. Ja, het is echt, uh, ja, het moet ontzettend zwaar zijn geweest. Dus uh, en en nu nog steeds. Het het is heel wat om uh, om deze wens en droom te hebben en om daar gewoon achteraan te gaan en niemand uh, of ja ze laat zich door niemand tegenhouden en op deze eerste dag kijkt ook de sponsor tevreden toe. Ik ben Dennis. Ik ben uh, I'm Dennis. I'm responsible for, uh, uh, for cycling sponsoring at the Rabobank. Voor probably... Dennis is aandacht natuurlijk niet onbelangrijk en wat dat betreft heeft ze een goede aan Monique Wendervorst. Ze wordt tot uh, ver over de landsgrenzen gevolgd, zo ook door de BBC. Meet Monique Van De Voorst, para-olympian, a world beater at hand cycling. Ja, dan staat opeens BBC 1 op de stoep. Dat is heel bijzonder. From the age of 13, her left leg paralysed after surgery on her foot went Ja, ik wil ooit winnen en uh, ja, ik heb dromen. En uh, die ligt voor mij in Rio in 2016 tijdens de Olympische Spelen. Maar dat is echt nog een droom. En of dat allemaal realistisch is, weet ik niet. Maar je moet een doel hebben om voor te gaan. Het zou echt heel bijzonder zijn, hè? Dat weet je toch ook wel? Ja, ja natuurlijk. Uh, ja, dat is het mooiste wat je ooit kan halen. Daar, daar heb ik altijd al van gedroomd. En überhaupt dat je dan de Paralympics haalt, is wel top. Maar als, als ik dit zou halen, dan uh, kan echt niet meer stuk. Ja, van de voorste wielrenster die uh, dus voor de Olympische Spelen gaat. Wie had dat gedacht? Een bijdrage van uh, Steven Dalaboud. Het is half elf. Uh, ik zei wel dat Tottenham het moeilijk heeft tegen Saloniki... dat inmiddels met zijn tiener speelt. staat nog steeds 1-2. Uh, een doelpunt bij die Houtkamp. Ja, en een mooie. Prachtige aanval. Echt prachtig. Afgemaakt door Labiat op voorzet... Uh... Van uh, Lens. Maar die aanval over 6-7 schijven. Echt vanaf de achterlijn van PSV gaat die bal. Uh, tik, tik, tik naar voren. En dan is het uh, Labiat die zelf de bal naar buiten geeft. De paas kwam van Stroopman. bal naar buiten naar Lens. bal voor het doel. En dan op maat bij Labiat. En Labiat scoort de 3-0 voor PSV. En ik ben zeer onder de indruk van dit PSV. En dan wordt er altijd geroepen. Ja, de tegenstand is niet goed. Of uh, ze spelen nu met 10 man. Helemaal niets. Ze spelen uitstekend PSV. En PSV is echt de ploeg in vorm. Ik ben ook heel benieuwd naast aan de zondag. De uitwedstrijd tegen Feyenoord. 3-0 naar 9. 69 minuten spelen in Warschau tegen Legia Warschau. PSV leidt. Nog even over Tottenham, dat dus nog steeds op 1-2 staat tegen Saloniki. Tottenham Hotspur met al die grote sterren... kan dus zomaar uitgeschakeld worden in de Europa League. Standaard Luik tegen Hannover 96. Standaard staat met 2-0 voor. Dat uh, doet het dus goed, heeft uitzicht op de volgende ronde. Wat heet, dat kan zich uh, plaatsen als het allemaal zo blijft. Uh, Poltava tegen Kopenhagen, daar staat het nog 1-1. Uh, en dat betekent dat het in die pool ook nog spannend blijft. En dan de pool van PSV, dus groep C bij Boekarest tegen Tel Aviv... staat het uh, 1-3, maar dat gaat inderdaad helemaal nergens meer over... want PSV en Legia Warschau zijn al door naar de volgende ronde. Twee minuten over, of NOS langs de lijn. Zometeen gaan we even bellen met uh, de Hockeybond. Er is een rare affaire aan de hand. Internationals die uh, hier uh, in de winterstop zitten... die kunnen heel veel geld verdienen in uh, India. Maar daar uh, steekt de KNHB, de Hockeybond, een uh, stokje voor. En we gaan zometeen even bellen met uh, Johan Wakkie waarom ze dat doen. Totdat het zover is. Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Ferry and Ferry uh, en Don't Stop the Dance. 17 december in India. Een uh, groots club hockey toernooi. De uh, World Series of Hockey heet het. En uh, voor dat toernooi zijn er een aantal spelers en uh, coaches uit de hoofdklasse. Geen internationals zoals ik overigens uh, net uh, zei. Um, uh, spelers en coaches uit de hoofdklasse dus die zijn gevraagd om mee te doen uh, bij een aantal clubs aan dat uh, lucratieve toernooi. Zoveel geld te verdienen. Um, maar de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, die wil dat niet hebben. Johan Wackie, uh, pardon, de directeur, goedenavond. Goedenavond. Waarom mogen ze niet meedoen? Nou, het is een. Uh, ik probeer kort uit te leggen, het is een toernooi in India dat georganiseerd wordt door een niet-erkende hockeybond internationaal. En onze internationale federatie heeft ons daar nou al in het voorjaar op gewezen en ook de uh, andere landen. Dat als dat mooi, eh, op die competitie door zou gaan, dat dat een, een niet gesanctioneerd event is. En dan eh, als lid van zo'n bond en als een vereniging ook weten, dan eh, verteld, dan kan je ook die spelers daar niet heen sturen. Mm. Het is een wilde bond eigenlijk. Ja, het is een wilde bond. Ja, en dat is uh, mondiaal bij alle sporten toch afgesproken dat je daar dan niet aan mee mag doen op uh, straffen van een schorsing? Ja, want ik, ik ga je even stil. Um, het is afgesproken dat er uh, per land maar één erkende bond kan zijn. En in India hebben ze uh, twee bonden waarvan er één erkend is door hun eigen Olympisch comité en daarmee ook door het IOC en één bond niet. En die bond die dat niet erkend is, die is met die competitie op de proppen gekomen. En nou ja, goed, dat heeft al heel veel bekend, uh, bekendheid opgeleverd in, in, in de diverse landen, maar ik dacht dat het gaat niet door... Maar ze zijn er toch mee doorgaan. Ja. Maar dat betekent dus dat al die spelers uit India die aan de, dat toernooi meedoen, dus niet meer voor het nationale team mogen uitkomen. Nou ja, ook voor dat land gelden dezelfde regels. Dus als het nationale team daar wel aan mee zou doen, dan zullen ze waarschijnlijk niet aan de Olympische Spelen mogen deelnemen. Ja, maar vooral duidelijkheid: het geldt voor uh, alle spelers, hè? dus over de hele wereld. Dus als er Australiërs ja. gevraagd worden, ja. geldt het voor Australië hetzelfde als voor Nederland. Ja, en alleen het is wel zo dat elk land dan in zijn eigen reglement het wel moet hebben opgenomen. Dat is wat wij ook gedaan hebben. Dus uh, daar moet de FIA op letten. En wij hebben gewoon gezegd, dat doen wij ook. En daarmee zijn de regels gewoon gelden in Nederland. Hm. Wat zeiden de, de, de, de hockeyers die nu niet uh, daar naartoe kunnen om, uh, om wat geld te verdienen? Nou die vinden dat, ja, die vinden dat heel vervelend. Maar uh, deze situatie is al veel langer bekend. En men heeft misschien gedacht van... Het zal wel loslopen. Uh, misschien gaat het allemaal wel goed komen. Of dit in de studiaarse organisatie wordt erkend. Nee, dat is allemaal niet gebeurd. Dus iedereen is natuurlijk op het laatste moment uh, misschien geschrokken. Uh, ik weet ook niet wat voor contracten ze getekend hebben. Die heb ik ook niet gezien. Maar misschien dat de contracten ook wel voor hun wat stevig kunnen zijn. Maar ja, dat zijn zaken die. Uh, in ieder geval niet aan ons voorgelegd zijn. Mm -hmm. Ze hebben de belangenorganisatie NL Sporter ingeschakeld, uh, ja. begreep ik, die spelers? W wat, ja. wat houdt dat in? Wordt dat een jur juridische procedure of zo? Of hoe, hoe moet ik dat zou, zien? zou kunnen. Ik heb in ieder geval, NL Sporter heeft uh, ook een tijd geleden met mij gesproken. Dus uh, vorige week en zei, Joh, uh, hoe kan het nou en hoe kunnen we eruit komen? Ik zei: ja, Dit is nou zo'n situatie die zeg maar al in het voorjaar uh, besproken had kunnen zijn als spelers aan, uh, aan de bel hadden getrokken van. Dit zijn onze contracten en dit zijn onze vragen. Dat is allemaal niet gebeurd. En ook een Sport is op het laatste pas bij betrokken geraakt... en wist eigenlijk ook niet zo precies wat ze aan moesten. En er zijn een aantal spelers die overwegen misschien het juridisch al een keer te beoordelen. Nou, dat, uh, dat kan natuurlijk. want daar, daar zijn regels ook voor. Mm. Maar goed, het is, het is een simpel systeem. Het is een verenigingsverhaal. De Internationale Bond is, is een vereniging waar wij aangesloten zijn. En de verenigingen van de Hockeybond zijn er ook weer bij aangesloten. En daar zijn die spelers lid van... Dus het systeem is dit en die zal redelijk waterdicht. Ja. Maar dat moet er wel snel gebeuren. 17 december begint het al. Als het überhaupt doorgaat, ja, het toernooi, ja. ja. Oh, die kans, die 8 u klein, dat het toernooi überhaupt... Nou, dus, dat, dat weet ik niet, maar ja, ik, ik heb het nog niet begrepen dat alles geregeld is. Ik heb het idee dat er uh, wel heel erg vaak bang gespeeld wordt. En tot nu toe is, uh, is het allemaal nog een kort dag. Maar Indië zijn wel in staat... Tot de laatste dag iets te doen. Dat zagen ze bij de Commonwealth Games ook. Ja. Het, is, het is wel zonde natuurlijk. Want uh, zo'n toernooi kan natuurlijk al heel veel publiciteit. En, en positieve publiciteit voor het hockey opleveren. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En we hebben natuurlijk ook gehoopt dat in India na het WK in 2010. India juist op die weg door zou gaan. Om uh, grote events te organiseren. Dat zou ze nu. De Champions Trophy zou nu in India plaatsvinden. Waar niet dat deze, dit gedoe plaatsvond. En daarom zitten ze nu in Nieuw-Zeeland. Dus in India. Daar ligt echt de kern van het probleem. Daar moeten ze intern de zaak oplossen dat er één Indiaanse hockeybond is... en dat er dan events kunnen plaatsvinden waar we allemaal aan mee willen werken. Dat is prima. Maar los eerst je problemen in je eigen land op met, met de bond die niet erkend is. Ja, en het Olympische kwalificatietrooi ging ook al niet door, geloof ik, daar, door, die, door die problemen. Nee, dus... het niet, mogelijk niet, tenzij ze heel snel handelen. dus Het is echt aan India en ja, het is heel onverstandig wat ze aan het doen zijn. Het is wel... Uh, gemene veroorzaakt door de oud-voorzitter van de Indiaanse Hockeybond. die weer op eigen koers. een eigen bond is gestart. Dus het zit in dat land wel erg ingewikkeld in elkaar. Ja, is het echt uitgesloten dat de internationale hockeybond. die Wilde Bond gaat accepteren? Ja, dat is uitgesloten. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Nou, dan is het een kansloze missie voor die spelers, denk ik. Die kunnen het, het gewoon niet. Ja. Het lijkt mij ook. Goed, nou, we wachten het definitieve besluit af. Dank u wel. Okay. Voor nu, Johan Wakkie was dat. Goedenavond. Goedenavond. De, de, de directeur van de, de Hockeybond... over uh, ja, dat enorm lucratieve toernooi in India. de World Series of Hockey, waar de spelers dus mee wilden doen. Maar dat mag niet, want het is georganiseerd door een wilde bond. Het is bijna kwart voor elf. Um, de klok nog kleine tien minuten, denk ik, voor PSV bij Legia Warschau. Andy? Ja, ruim, ruim tien minuten. 3-0 de voorsprong in Warschau. Heel goed. Marcel Ritsmaier is in het veld gekomen voor Marcelo debutant, Oostenrijker, 18 jaar pas, komt uit de A1 van PSV. En uh, maakt meteen zijn uh, debuut in Warschau. Leuk voor de jongen. PSV blijft goed voetballen overigens, wel tegen 10 man. Uh, Legia Warschau komt er niet meer aan te pas. Mooie aanvallen weer gezien. Ook een, uh, een angstmomentje voor Toivonen die net in het veld kwam. Uh, of net, net toen hij in het veld kwam uh, flink tegen de enkels werd geschopt door uh, verdediger Komorowski... En dat zag er even ernstig uit. Nog zelfs overleg geweest of hij er niet meteen uit moest. Hij stond er een minuut in. Maar hij wilde gewoon zelf verder spelen. Toyfone. Dus geen enkel probleem wat dat betreft. PSV weer in de aanval. PSV dat met 3-0 voorstaat en soeverein speelt. Van en Black and White's America. Kort voor tijd. Tot er een hotspot tegen Saloniki Nog steeds 1-2. Tot er een dichtbij uitschakeling. Goed. Uh, zometeen alle rangen en standen van de Europa League van vanavond op een rijtje. Eerst uh, naar een uh, grote verrassing op een WK zwemmen. Weet u nog, 17 jaar was ze toen. Won Sharon van Rouwendaal brons op de 200 meter rugslag. En dat biedt perspectieven natuurlijk voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Komend weekende wil Van Rouwendaal zich voor Londen plaatsen. tijdens het Open NK, het Nederlands kampioenschap. Aan de vooravond van dat toernooi gaat Sharon van Rouwendaal in gedachten terug naar die memorabele dag op het WK. Rauwendaal, oogt heel sereen. Ja, ik had dat totaal niet verwacht toen ik me voor de finale plaatste. Toen was ik al heel erg verbaasd. Heeft aangekondigd dat ze haar eigen race zal zwemmen? Ik had er nog meer zin in, zeg maar. En het was allemaal nog spannender. En je kwam in het donker oplopen. En... Maar voor mijn finale ging alles mis, eigenlijk. Het inzwemweek, ik dacht uur van tevoren, van dat ik over twee uur moest. En ik moest over een uur. Dus moest ik ze nog snel ingaan zwemmen, snel. Alles moest snel. En uh, met de tijden en zo. Jaco uh, klokte ook mis in de training en zo. Dus het ging allemaal verkeerd. Maar ja, ja dat gaf me wel echt adrenaline. Adrenaline, ja. Tweede van onder, dus. Sheriff Rauwendaal. En onmiddellijk aan de leiding in baan 4, Missy Franklin. Nou nee, ja, ik wist wel dat ik op het begin achter lag. Van 8 achtste in 30-54. En dat ik wel terugkwam, want uh, ja, naast me ging ik ook wel voorbij. Van Rouwendaal nu naar de vijfde plaats gezongen. 1,35, 74 de tussentijd is alweer een seconde sneller dan gisteren. En komt er misschien zelfs een medaille in zicht. Maar ik wist niet dat ik... Ik dacht eerst dat ik zevende was. En toen zag ik dat ik derde was in baan 7. En Van Rouwendaal doet het zich! Ongelooflijk! Ja, toen dacht ik: dit kan toch niet? Sheriff Rouwendaal. Ja, ik moest heel goed kijken. Ik moest helemaal mijn bril afdoen en toen zag ik het pas. En dan slaat ze de handen voor de ogen. Als ze naar het scorebord kijkt en ziet dat ze derde is geworden. Het is me gelukt. Ik meen daar even een snikje te zien van geluk. Volgens mij is er een telefoon voor. Hallo. Je moeder. Ja, ik ga op hangen, hoor. Je mag wel blij zijn hoor. Ja, ze zitten huilen, man. Wow. Ja, hier heb je Adrien. Je moeder en je moeder was heel erg aan het huilen? Ja, helemaal. Oh, dat is goed. Het is ook wel aardig goed, hoor. Ja, dit was gewoon echt goed. We zijn uh, een klein halfjaartje verder, hè? Wat is voor jou persoonlijk de impact van die medaille geweest? Nog meer zin hebben in Olympische Spelen. Want ik zou daar ook wel weer graag een finale willen zwemmen, natuurlijk. In het... Waar nog meer mensen zijn. Ja, en de trainingen en alles, ja, gewoon heel serieus doen. Betekent het ook dat je met een ander gevoel naar die spelen gaat toeleven? Ja, het is allemaal wat spannender. Want als, je, ja, als ik nu alleen maar series had gezongen, dan wil je daar ook series zwemmen. Of misschien halve finale. Maar ja, nu wil ik natuurlijk finale. Maar eerst natuurlijk halve finale en dan finale. Maar... Maar je ambities worden dus hoger. Durf je dan ook aan nog een medaille te denken? Daar denk ik op dit moment niet aan, nee. Want is het een graadmeter eigenlijk als je op een WK een jaar voor de Spelen in de prijzen valt? Ja, dan heb je wel hoop om natuurlijk op de Olympische Spelen ook een medaille te halen. Maar ja, je weet wel dat er heel veel mensen niet in vorm waren of misschien gewoon door aan trainen zijn voor de Olympische Spelen. Dus dan vraag je je ook wel dingen af en het is allemaal niet zeker. Zeg maar. Aan de andere kant, je kan ook zeggen ik was gewoon heel goed. Ja, ik was op dat moment heel goed en... Ja, ik was gewoon op mijn best tot nu toe. Dus ik hoop dat ik op de Olympische Spelen weer op mijn best ben. Sharon van Rouwendaal. was eigenlijk een droom. Wat een sensatie opnieuw in dit pad. Ja, Sharon van Rouwendaal in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. Ze kwamen voor drie punten en ze nemen drie punten mee naar huis. PSV bij Legio Warschau en die houdt kan. Nou ja, indrukwekkend. 3-0 de voorsprong. Ze blijven uh, maar zingen trouwens, die supporters. Ja, die, dat is echt... ik heb dat uh, zelden meegemaakt. 3-0 achter. En uh, echt één heel groot feest in dat uh, stadion. Misschien een uh, voorproefje op volgend jaar. EK. Uh, overigens niet in dit stadion. Uh, in het Nationaal Stadion in uh, Warschau. Waar uh, dat nu afgebouwd wordt, zeg maar. Of ik denk dat het net klaar is. Daar worden wedstrijden gespeeld. Uh, niet in dit stadion. Wel deze wedstrijd. Legia Warschau tegen PSV in vrije trap. Ja, ik sta er euh... op scherp. Ik, ik wilde het net zeggen, ik zat erop te wachten. Er waren twee mannen, ik heb het al eerder gezegd, die op scherp stonden. Uh, dat waren Kevin Strootman en uh, Dries Mertens. En het is zo heerlijk, hè? het is ook iets klein beetje opvallend. Hij loopt werkelijk, uh, er is een vrije trap, op uh, 40 meter ongeveer van het doel van, uh, van Isaacson. En uh, Strootman heeft nog geen gele kaart gekregen. En die loopt echt zo snel uh, naar voren, dat de scheidsrechter wel een gele kaart moet geven. Zoals Bertens dat ook zeer opzichtig deed. Allebei dus een gele kaart gekregen. Overigens de vrije trap gaat over het doel van Isaacson. Uh, betekent dat ze in de thuiswedstrijd tegen Rapid Boekarest op 15 december er niet bij zijn. Maar één ding is zeker. Op 16 december dan uh, gaat de naam PSV in de pot als groepswinnaar van groep C. Erg knap hoor. Acht keer op rij. Niet verloren in de Europa League. En als je dan kijkt naar uh, het Legia Warschau. Thuis nog niet verloren in de Europa League. Zes wedstrijden op rij. En uh, dat is dus knap dat PSV hier gewoon even met 3-0 wint. En ook met het spel. Het spel was gewoon goed vanaf de eerste minuut. Met als uitblinkers de heren Wijnaldem en Strootman. Nu een uh, klein overtredingje van Toyvonen. Waarvan ik uh, eigenlijk niet begrijp waarom hij nog in de ploeg kwam bij 3-0. Dat risico hoef je toch eigenlijk niet te nemen. Uh, je hebt uh, uh, ja, Ritsma, je had je op de bank zitten. Uh, nou, die is er dan nu wel ingevallen voor Marcelo. Maar je had ook uh, Rabiou bijvoorbeeld en uh, Lucadia, twee jonge jongens. Die had je kunnen laten invallen en zo Toyvonen toch sparen. En bijna was het uh, verkeerd afgelopen voor PSV. Uh, met Toivonen toen hij geblesseerd raakte. Maar goed, hij kan de 90 minuten plus 2. Want dat uh, gaan we krijgen. Uh, wat gaan we krijgen? We hebben we bijna gehad. Uh, uh, mag hij uh, uitmaken. En dan gaat PSV met 3-0 winnen van Legia Warschau. Het publiek maalt er niet om. Die zingen. Want ook Legia Warschau gaat verder in deze uh, Europa League. En of het nou 3-0 of 3-1 wordt, dat maakt niet uit. Misschien al 3-1. Nee. Uh, ook deze kans uh, gaat langs het doel van Isaacson. De laatste paar minuten een paar kansjes gezien voor onder andere Wolski. Uh, die schoot tegen Isaacson op en nu gaat het schot naast het doel van Isaacson. 3-0. Dit was de laatste kans voor Legia Warschau. De scheidsrechter fluit nu af. Aydinus uit uh, Turkije. Goed gefloten deze heer. Heeft gele kaarten gegeven aan Stroopman. En aan Mertens. En dat betekent dat die twee geschorst zijn voor de volgende wedstrijd. En daar zijn ze heel blij mee. PSV wint met 3-0. Kijk, dat is goed nieuws. Drie punten in de pockets, zeggen we dan uh, hier in Nederland. Ik zit met een schuin oog uh, nog steeds naar uh, de televisie te kijken... naar uh, uh, de flitsen die wij binnenkrijgen van met name de wedstrijd tussen Tottenham en uh, Saloniki. Die wedstrijd zit inmiddels in uh, de extra tijd. En Tottenham staat nog steeds met uh, 2-1 achter thuis tegen Saloniki. Bas Nijhuis is uh, de scheidsrechter al daar... Het is daar heel lang heel erg spannend gebleven... want uh, volgens mij, uit uh, mijn hoofd uh, berekend... maar mijn hoofdrekenen is niet zo heel erg goed... ligt Tottenham er gewoon uit bij uh, deze stand. Dus uh, we zullen zo meteen de definitieve bevestiging krijgen. Hopelijk is dat binnen 1 minuut en 30 seconden... want zo lang duurt deze uitzending nog. Alles even op een rijtje. Uh, die andere wedstrijd in groep A, A, A, dat is de groep van uh, Tottenham Hotspur. Kazan tegen Shamrock Rovers. Ruben Kazan, eerder gespeeld, 4-1. Mocht het allemaal zo blijven, dan is Saloniki eerste met El uit 5 En Kazan tweede met 10 uit 5. En dan Tottenham Hotspur op de derde plaats met 7 uit 5. Dan in groep B. Standaard Luik tegen Hannover 96 2-0. En Poltava tegen Kopenhagen 1-1. Opmerkelijk daar dat de maker van de, uh, de 1-0 voor Kopenhagen in eigen goals schoot. Om het vervolgens zes minuten aan de andere kant nog een keer te doen. Dus dat was de gelijkmaker. 1-1 uh, daar. Standaard Luik, eerste met 11 uit 5. Hannover, 96, heeft er 8 uit 5. En Kopenhagen heeft er 5 uit 5. Poltava onderaan met 2 uit 5. Nou, de groep C, dat is uh, de groep van uh, PSV. Legia Warschau tegen PSV 0-3. U hoorde het eerder al in deze uitzending. Rapid Boekarest tegen Hapoel Tel Aviv wets 1-3. PSV en Warschau door in deze pool. Dat was het uh, voor wat betreft uh, deze avond. Tottenham tegen Paok Saloniki is nog steeds niet afgelopen. Dus ik verwijs u graag naar uh, de collega's van Teletext of die van NOS.nl... om de definitieve afloop van dat duel te zien. Goed, zo meteen met het morgen na het nos van 11 uur... dat vanavond gepresenteerd wordt door Clary Polak. Goedenavond. toezicht.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 Dit is Radio 1.